11 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt definitief geen downloadverbod. De Kamer heeft een motie van PvdA en D66 aangenomen tegen een verbod op het illegaal downloaden van films, muziek, games en software. In plaats daarvan komt er een thuiskopieheffing op onder meer smartphones en blanco-cd's en dvd's. Die heffing is bedoeld als tegemoetkoming aan degenen die inkomsten over de auteursrechten mislopen. Volgens D66 lost een downloadverbod niets op en moet vooral het legale aanbod op internet vergroot worden. De veiligheidsraad van de VN is akkoord met een interventiemacht voor Noord-Mali. De VN-militairen komen onder leiding te staan van Afrikaanse landen. Ze moeten Mali helpen met het terugveroveren van het gebied in het noorden van het land op Toarek-rebellen en strijders die banden hebben met Al-Qaeda. Het interventieleger krijgt een jaar om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om het noorden van Mali vrij te maken van terroristen, extremisten en gewapende groepen, zoals de resolutie luidt. De 3FM-actie Serious Request heeft na twee dagen ruim 1,7 miljoen euro opgeleverd. Dat is ongeveer drie keer zoveel als vorig jaar rond dezelfde tijd. De 3FM-dj's Giel Belen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra zitten opgesloten in het Glazen Huis op de Oude markt in Enschede. Ze zamelen geld in om babysterfte tegen te gaan. Tijdens hun actie, die loopt tot en met kerstavond, mogen ze niet eten.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 Eind november was er ook al sprake van wateroverlast. Britse weerkundigen waarschuwen dat er nog geen eind komt aan de regen. Vooral in Cornwall, in het zuidwesten van Engeland, zal vannacht veel vallen... waardoor ook daar mensen in de problemen kunnen komen. De Verenigde Naties roepen alle 193 lidstaten op... om meisjes en vrouwen te beschermen tegen vrouwenbesnijdenis.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 Een voetbalbericht. Ajax heeft de kwartfinale van de KNVB-beker bereikt. De Amsterdammers wonnen in Groningen met 3-0. Het weer. In grote delen van het land neerslag. In het noorden en noordoosten is dat sneeuw of natte sneeuw. Minima van 8, tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Morgen van tijd tot tijd regen met in het noorden soms winterse neerslag. Het wordt 2 graden in het noorden en 8 in het zuiden. In het weekend blijft het wisselvallig en gaat de temperatuur langzaam omhoog. Dit was het NOS Journaal.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Feliciteer Edukans op Facebook. En help een kind naar school. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Wanneer in de loop van deze nacht de hele wereld daadwerkelijk verdwijnt... in een grote bal van vuur, heeft dat op zijn minst één voordeel. Ook die half miljoen dollars die een Amerikaans hedgefonds... verdiende aan de ellende van de Grieken, gaan dan alsnog in rook op. Goedenavond. En ja, we gaan er een uitzending van maken alsof het de allerlaatste is maar dat doen we hier toch al iedere avond. En het is in ieder geval de laatste Haagse avond vanavond. Althans, van dit jaar. Dus daar gaan we straks eens fijn op terugblikken. Het jaar waarin de premier wel heel vaak sorry moest zeggen. Sorry, zei hij niet, want dat doen Fransen niet. En excusez-nous, zei hij ook nog net niet... maar dat de Franse koloniale periode in Algerije vreed en onrechtvaardig was... dat zei president Hollande tijdens zijn staatsbezoek vandaag wel. En dat is opmerkelijk. De grens tussen Turkije en Griekenland is voor veel verschoppelingen... de laatste grens die hen nog scheidt van Europa. Maar of ze erg gelukkig worden als ze die over zijn, is zeer de vraag. Daar gaat het allemaal over vanavond. En we hebben live muziek van Be Gentle. Zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Donderdag 20 december. Op 2012-2012, volgens sommigen onze allerlaatste dag dus... staat Nederland er niet best voor. De werkloosheid loopt enorm op. We zien nu dat de economische crisis echt iedereen gaat raken... 7% van de beroepsbevolking zit inmiddels thuis. Vooral oudere werknemers. Mensen vanaf 45 jaar vliegen de laan uit. Dat ze nu worden getroffen dat heeft te maken met het feit dat de crisis voortduurt. Dat veel bedrijven het steeds lastiger hebben. Eh, failliet gaan of geen werk meer hebben. En ja, de jongeren die eh, ze konden ontslaan die zijn er nu zo'n beetje uit. Dus na een tijdje, als het slecht, lang genoeg slecht gaat, komen ook die ouderen aan de beurt. De hardste klappen vallen in Noord-Brabant. Waar kleine bedrijven lang probeerden personeel vast te houden. Vaak zie je dat het familiebedrijven zijn. Mensen willen eigenlijk ook hun mensen niet kwijt. Maar we komen nu op een moment ook in heel Nederland... dat je eigenlijk ziet dat de rekken wat uit begint te raken. Voorlopig nog geen ontslagen bij het Metropoolorkest. Dat was al bekend, maar niet dat die redding... omroepmedewerkers hun baan kan kosten. Staatssecretaris Dekker vertelde dat in de Tweede Kamer. Ik wil u wel meegeven dat dat ten koste gaat... en dat dat een verdere bezuiniging betekent op de publieke omroep. En wie ook nog werk heeft, is collega-staatssecretaris Wekers. Hij mag van de Tweede Kamer blijven, maar hij had het wel met het parlement aan de stok... over een reclamebord voor de verkiezingen. Een reclamebord van 35 meter hoog. De van corruptie verdachte oud-wethouder Van Rij van Roermond... zette dat immense boord neer. En belangrijker nog, hij betaalde het ook deels. Alle kritiek daarop was volgens Wekers een complottheorie. Maar daar kwam hij niet mee weg. En als je over dit soort zaken zo vlodderig communiceert... dan moet je niet gek staan te kijken als er vragen worden gesteld. Dat is geen complot, dat is je werk doen. Heel vervelend allemaal. Ik betreur het zeer dat er zoveel over is te doen... En het had ook niet zo gemoeten. En vervolgens zeg ik, ook met de kennis van nu, als ik dat eh, dan toen ook eh, had gewogen, had ik beter kunnen zeggen... doe maar niet. Maar Wekers deed het wel en mocht dus opdraven in de Kamer. Nu de zaak gesust is, benadrukt premier Rutte... dat wij als media dat wel duidelijk moeten uitzenden dat er dus niets aan de hand is. Nou, hoop ik dat u vanavond ook laat zien hoe dit debat gelopen is. Dat Kamerbreed is vastgesteld, er is geen sprake van. Want dat helpt dan ook om dat vertrouwen te herstellen... zodat mensen zien, als er iets is, dan handelen we er ook naar. Niets aan de hand, dat was vandaag ook de stemming... onder de mensen die nog wel een baan hebben. Het is traditioneel de tijd van het kerstpakket. En daar zat dit jaar in... Eten, eten en nog meer eten. Dat valt trouwens niet bij iedereen in de smaak. Ik denk wel eten en misschien een wijntje. Ik lust zelf geen wijn, maar dat maakt het zich niet veel uit. Door de crisis zijn er ook bedrijven die geen kerstpakket uitdelen. Niet erg volgens werknemers. Tijdens tijd van uh, recessie moet je solidair zijn met iedereen. Wat heb je ook aan een kerstpakket als morgen toch de wereld vergaat? Volgens een oude Maya-kalender is dat zo. In Guatemala worden al voorbereidingsceremonies gehouden... En een berg in Frankrijk zou een van de weinige veilige plekken zijn. de en En bij die berg in Frankrijk is correspondent Ron Lenker. Goedenavond, Ron. Goedenavond, Chris. Ben je al onder de voet gelopen door radeloze hordes daar? Nee, dus het is hier nog uh, hartstikke rustig. Uh, er zijn nog geen ufo's te zien. Uh, zo te zien, die ondergang is ook nog niet bezig bij jou. Dus uh, het blijft hier nee, rustig. Nee, hier nog niks aan de uh, hand. De politie heeft uh, wel vijf mensen van de berg gehaald uh, de afgelopen dag. Uh, die daar illegaal aan het kamperen waren. Dat ging allemaal zonder al te veel verzet. En er zijn hier twee rave-parties verboden, als je weet wat dat is. Uh, uh, de, ja, ik geloof het wel. Van die dansfeesten. Iets uh, met ja, pillen. Volgens Iets met pillen. Nou, daar zouden al duizend mensen op hebben ingetekend. Dat, is, dat gaat allemaal niet door als het aan de politie ligt. Uh, mm. Want die probeert dus iedere ceremonie of iedere manifestatie... van meer dan drie personen, uh, probeert ze de kop in te drukken. Ja, maar, maar zijn er nou, behalve die vijf illegaal kampeerders... überhaupt mensen op die berg afgekomen? Het is moeilijk te zeggen. Ik heb ze in ieder geval niet gezien hier de afgelopen dagen. Ik ben niemand tegengekomen die speciaal voor 21 december naar Boegaras is gekomen. Er zijn wel mensen die, die, die, die hier wonen en die vinden dat die berg ja, een bepaalde magische krachten uh, heeft, een bepaalde energie. Maar er zijn geen mensen hier die ik heb gesproken die speciaal voor dit evenement, die vrezen, die met angst in de ogen daar rondlopen. Hmm. Uh, omdat ze da denken dat vandaag de wereld vergaat. Die ben ik niet tegengekomen. Nee. Wat ga jij het komende uur doen? Je, ja, je UFO-pak aantrekken natuurlijk. Hè? <laughs> uh, ja, we gaan, de, de, de, de aftellen is begonnen hier voor mensen. Ik sprak een, een bewoner die, die, die ook zei dat ze morgen als alles voorbij is, dan gaat het hele dorp, wat zijn 176 zielen, naar een restaurant. En dan gaan ze daar vieren. Eén, dat het er allemaal afgelopen is met dat geleuter. En twee, <laughs> dat ze er toch nog wat munt aan hebben verdiend. Goed zo, daar is het feestje. Dankjewel, Ron Linker. En dat uh, was nieuws vandaag op radio en TV. Zo is het maar net. Als die verschijnt, de krant van morgen, ja. dan is die gelezen door Rashid Fitzo. Allright, zet hem op, Ivo. Goedenavond. Bye. Witwassen kan nu ook via het UWV. Het is een kop in spits. Criminelen gebruiken de site van het UWV om bijvoorbeeld werkzoekenden geld te laten witwassen. De Nationale Fraudehelpdesk heeft het afgelopen half jaar 17 meldingen binnengekregen over frauduleuze vacatures. Werkzoekenden wordt daarbij een administratieve baan aangeboden. Ze moeten dan vanuit huis en vanaf hun eigen rekening geld binnenkrijgen en overmaken naar verschillende rekeningen. Met allerlei smoesjes worden lastige vragen over het waarom gesust. En uiteindelijk wordt het slachtoffer onder druk gezet om ook het verdiende salaris over te maken. UWV belooft de beterschap, maar stelt dat er nu eenmaal slechte mensen op internet zitten. De overheidsinstantie zet vanaf nu ook waarschuwingen op de site over de nep -vacatures. Het Afghaanse leger loopt in rap tempo leeg, dat schrijft de Telegraaf. Volgens ISAF, de Westerse Troepenmacht, zijn dit jaar al 50.000 soldaten gedeserteerd. Dat is meer dan een kwart van de 190.000 manschappen die het Afghaanse leger nu op papier telt. Volgens de Telegraaf is het niet zo dat de recruten na hun basisopleiding overlopen naar de Taliban, maar vertrekken vanwege bijvoorbeeld corruptie onder officieren, slechte huisvesting en rammelende uitrusting. En ook zouden militairen weglopen omdat ze bang zijn dat ze niet sterk genoeg zijn... zodra de internationale troepen in de loop van 2014 vertrekken. Het Afghaanse ministerie van Defensie ontkent dat meer dan een kwart van de manschappen is vertrokken... en spreekt van 10 tot 15 procent. Niet alleen het leger kampt met deserterend personeel, ook bij de politie gebeurt het. Al zijn de aantallen daar geringer. Bedaagde oudere heren die aan het eind van hun loopbaan zijn. Het is het clichébeeld van Eerste Kamerleden. Een beeld dat bijgesteld moet worden. Dat zegt fractievoorzitter Kuiper van de Senaatsfractie van de ChristenUnie... in het Nederlands Dagblad. Hij zegt dat tijdens de kabinetsformatie... de verhoudingen met de Senaat op scherp zijn gezet... en dat dat nu problemen gaat opleveren. Kuiper zegt dat de Eerste Kamerleden een volwaardig deel van het parlement zijn. Ook noemt hij het gezond dat er een nieuwe generatie senatoren is... die voluit gebruik maakt van haar parlementaire bevoegdheden. Daar is bij het instabieler worden van de politieke situatie ook alle reden voor, meent Kuiper. De Eerste Kamer wordt te vaak voor voldonge feiten geplaatst, zoals in het geval van het hervormen van de provincies. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken begon daar al mee, nog voordat hij een visie had afgeleverd waar de Eerste Kamer om had gevraagd. En dat leidt volgens Kuipers tot grote irritatie. Mensen die in de oudejaarsnacht de boel op stel te zetten... en een taakstraf krijgen, hoeven die pas op 2 januari uit te voeren. Dat schrijft de Volkskrant. Dit jaar moesten de railschoppers meteen op 1 januari aan de slag. Maar dat werkte niet goed. Want de railschoppers waren vaak nog dronken of stoont... en dus had de taakstraf niet zoveel zin. Vandaar dus dat ze komend jaar op 2 januari worden verwacht. Het is de bedoeling dat de railschoppers extra stevig aan te pakken... door ze hun taakstraf uit te laten voeren op zichtbare plekken. Bij de afgelopen jaarwisseling moesten de daders bijvoorbeeld in Amsterdam het museumplein schoonprikken. Gingen ze in Rotterdam mee met de vuilnismannen. En in Den Haag moesten ze in hun eigen wijk vernielingen repareren. En komende jaarwisseling gaat dat net zo. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En deze week hebben wij ook iedere dag live muziek. Bands en muzikanten die spe speciaal voor ons onder meer een kerstnummer spelen. Of zelfs ook een klassieker kerstnummer. Coveren. En vanavond te gast een uh, vierman, man, vijf, drie vrouw, twee man gezelschap in de studio. Be gentle, goedenavond. Goedenavond. Allemaal. Um, jullie hebben wel wat met kerstmuziek, want ik heb hier een, uh, een kerstcd van jullie. Een kerstalbum, Christmas ja. Miracles, is die van dit jaar? Ja, die is van dit jaar, vers van de pers. Ja, want jullie zijn een soul disco formatie, uh, zag ik. Maar kerst, dat uh, is ieder jaar wel iets voor jullie, speciaal? Ja, we zijn eigenlijk twee jaar geleden begonnen daarmee. Ik ben begonnen met, uh, met mijn dochtertje. En dat was voor het Glazen Huis, vijfde okay. jacht. Uh, of nee, 3FM was het. En uh, daar hebben we een heel leuk clipje bij gemaakt. Een heel leuk liedje. En dat is eigenlijk zo goed uh, bevallen. Plus, we hebben een hoop geld opgehaald <laughs> dat we dat eigenlijk erin gehouden hebben. Ja, ja, ja. ieder jaar. Heel goed, vandaar dat jullie ook uh, hier staan. Want deze hele week, dus kerst live muziek in het oog. Afgelopen maandag, bijvoorbeeld, koos Moss voor I Saw Mommy Kissing Santa Claus. En dat kom ik zo. En gisteren deed Marike Jager deze evergreen. Frosty the snowman had to hurry on his way Anyway goodbye saying, don't you cry I'll be back again someday da, da da da da da don't you cry I'll be back again someday Ja, zo. Smolt Frosty the snowman weg. Waar <laughs> hebben jullie voor gekozen? Wij hebben gekozen voor een uh, Christmas song. A Christmas song. Ja. Veel gekozen traditioneel. Mensen zullen vooral vermoedelijk deze vertier kennen. Chestnuts nuts roasting on an open fire. Jack frost nipping at your nose. You'll tide Carol. Nou, gooi de tamme kastanjes maar in het vuur. <laughs> Be gentle. Er gebeurt iets niet wat er moet gebeuren, geloof ik. Er wordt nu even op een laptopje gewerkt. Wat gaat er mis, jongens? We hebben geen backing track. Die net nog wel geen techniek. Dan gaan we nu even een plaatje draaien. Dan kunnen jullie de boel uh, opnieuw installeren en dan komen we zo terug.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 Niet be gentle, maar toch even pink martini met lily. Vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland... leven in mensonterende omstandigheden. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International... in vandaag verschenen rapport. En wanneer die situatie niet verbetert... dreigt er een humanitaire crisis in Griekenland. Kan het zo erg worden? Goedenavond, Bruno Tersago in Athene. Jij bent daar werkzaam als journalist? Inderdaad, ja. Ja, mensonterend, zegt Amnesty International. Is dat inderdaad ook jouw ervaring? Is het zo ernstig? Ja, het is inderdaad heel ernstig. Uh, er zijn hier heel wat illegale vluchtelingen het land binnengekomen. En eigenlijk wordt er voor hen niet gezorgd. Uh, de meesten zijn hier binnengekomen niet met de droom om in Griekenland te blijven... maar om verder door te reizen naar Europa. Mm. Maar ze zitten hier vast uh, met de Dublin 2 richtlijnen. Ze krijgen geen papieren van de Griekse overheid... En ze kunnen gewoon het land niet uit en ze moeten dan maar zien te overleven. En dat is uh, best heel erg moeilijk, zeker in de gegeven omstandigheden met de crisis. Ja, want om hoeveel asielzoekers en vluchtelingen zou het ongeveer gaan in Griekenland? Nou, de cijfers lopen een beetje naar elkaar. Je hoort al wel eens 1 miljoen mensen en ook wel eens 2 miljoen mensen. Het is een beetje moeilijk, je, je moet een beetje zien waar die informatie vandaan komt. Uh, uh. Uit de linkse hoek of uit de rechtse hoek, dat is uh, altijd een beetje verschillend. Maar het zijn in ieder geval heel erg veel, ze zijn nooit geteld, ze zijn niet in kaart gebracht, dus het is moeilijk in te schatten, maar 1 miljoen uh, illegale vluchtelingen, dat lijkt me zeker uh, realistisch, ja. Ja, de laatste jaren komen die uh, veel uit Afghanistan, uit Irak en Syrië. Veel al via de grens met Turkije. Aan die grens wordt sinds een paar jaar ook gepatrouilleerd door Frontex. Dat is de gezamenlijke grensbewaking van de landen van de Europese Unie. En daar doet Nederland ook aan mee. Vlak voor de uitzending sprak ik met wachtmeester van de Koninklijke Nederlandse Mara Mark van Herwijnen. En hij patrouilleert daar langs die grens. En ik vroeg hem of hij bij zijn laatste patrouille nog onregelmatigheden was tegengekomen. Nee, de laatste shift was uh, erg rustig. Oké, okay. is dat gebruikelijk de laatste tijd? Ja, ja. En hoe lang is dat al zo, dat het rustig is? Um, nou, ik, uh, ik zit er uh, vanaf begin uh, december. Ja. En sindsdien is het uh, erg rustig. Ja. Uh, Hebt u uh, de laatste tijd gemerkt dat uh, de, de Grieken bijvoorbeeld zelf... ook uh, de bewaking aan de grens hebben opgevoerd? Ja, ik, ik, ja, ik, ik kan u ook vertellen dat... Uh, uh, dat er natuurlijk wel uh, een aantal uh, politieagenten van de Griekse politie is natuurlijk opgevoerd... Mm -hmm. sinds uh, augustus van dit jaar. En er is natuurlijk een hek bijgekomen. Een hek? Ja, een hek. Dat de hele grens afschermt? of? Nou, uh, de grens uh, verloopt van, uh, um, um, van Turkije. Dat is een heel groot gedeelte, is, uh, is de Evros. Dat is de rivier die uh, ja. stroomt tussen Turkije en Griekenland. En er is een heel klein deel... Uh, wat landgrens is. En daar staat een hek. Ja. En, he en heeft dat dan zin of gaat iedereen nu gewoon over de rivier? Nou, er wordt ook uh, langs de rivieren wordt er gewoon uh, gepatrieerd. Ja. Maar ik werk zelf natuurlijk op de landgrens, dus ik weet niet hoe dat gaat uh, op de rivier. Oké. Okay. En uh, uh, als u nu mensen illegaal uh, de grens over ziet steken, wat, wat doet u dan als Frontex-bewakers? Het is uh, uh, de bedoeling dat de Grieken uh, de, de personen uh, arresteren en. Uh, uh, naar uh, detentiecentrums uh, brengen. En daar worden zij uh, uh, de asielprocedure uh, in, uh, in gelaten. Ja, maar wat is uw rol daarbij? U zegt de Grieken moeten de mensen arresteren. Maar als u ze nou tegenkomt, wat moet u dan doen? Ja, maar ik kom ze niet alleen tegen. Want ik werk samen met de Griekse politie. Aha. En dan worden ze dus, als ze eenmaal aan de Griekse kant zijn... gewoon gearresteerd en naar een detentiecentrum gebracht? En hebt u enig idee wat er daarna met ze gebeurt? Nee, ik heb het uh, zelf nog niet meegemaakt. Dus uh, uh, ik kan daar ook geen antwoord op geven. Nee. Oké, okay, meneer Van Herwijnen, dank u wel. Ja, nou, graag gedaan. Ja, Bruno Tessago in Athene. Uh, Frontex, althans meneer Van Herwijnen, weet dus niet wat er na die aanhouding met die vluchtelingen gebeurt. Weet jij dat wel? Uh, nee, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Wat, uh, wat ik wel een paar keer heb gehoord. ...is dat, uh, dat ze daar worden vastgehouden in uh, zogenaamde opvangcentra. Mm -hmm. Sommigen krijgen dan een papier waarmee ze naar Athene kunnen... ...om zich daar aan te melden bij de ambassade van hun land... Ja. ...waardoor ze worden teruggestuurd. Maar van zodra ze in Athene komen zorgen ze natuurlijk dat ze geen papier hebben... ...en blijven ze gewoon op de straat ronddolen. Ja. Uh, dus dat is wat het vaakst gebeurt, zeg maar... Ja. Nu, nu las ik in dat rapport van Amnesty ook... dat terwijl Griekenland de verplichting heeft onder allerlei internationale verdragen... en ook onder hun eigen wet om mensen de kans te geven om asiel aan te vragen... dat dat eigenlijk in de praktijk bijna niet mogelijk is. Hè? Nee, inderdaad. Uh, als je ziet uh, hoeveel mensen er uh, asiel aanvragen... en hoeveel mensen dat dan ook effectief krijgen... Uh, dat, dat is ongeveer 1% of misschien nog lager zelfs. Dus dat is, dat is bijzonder moeilijk om hier papieren... Te krijgen, Want er maar is maar is ook... geloof ik maar één politiebureau in Athene waar je dat waar je die papieren zou kunnen krijgen of? Precies, ja, dat is het uh, politiebureau van Petro Rally en daar heb je inderdaad uh, enorme rijen mensen die al van uh, s nachts beginnen aanschuiven, zodat ze s ochtends gedurende een paar uur dat het uh, bureau open is, er toch zouden kunnen inslagen om even binnen te raken en een aantal papieren te krijgen, Want het is zo dat je niet alles in één, in één bezoek eigenlijk kunt, uh, kunt afhandelen. Nee. En als je nou zonder papieren uh, uh, gearresteerd wordt weer... Uh, waar kom je dan terecht? Nou, dan kom je dus eigenlijk op de straat terecht. En, en de meeste van de vluchtelingen die hier binnenkomen... Uh, die worden wel eens uh, vaker naar hun ambassade gestuurd, zoals ik al zei. Hmm. En de bedoeling is dan dat ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. En net om die reden... Uh, zeggen heel wat vluchtelingen dat ze uit Palestina komen. Want uh, dat land is niet officieel erkend, nog niet... en heeft dus ook geen ambassade hier. En dat betekent dat iemand die uh, zegt dat hij van Palestina komt... die kan niet worden teruggestuurd. Nee. En de meeste vluchtelingen die hier aankomen... die hebben ook hun paspoort en zo meer... als ze dat al hadden, hebben ze gewoon weggegooid. Nee. Zodat, ze, zodat je niet kunt controleren waar ze eigenlijk vandaan komen. Ja. Laatste punt in dat rapport van Amnesty is... racisme, xenofobie, vreemdelingenhaat. Wat zie jij daarvan in Athene? Dat wordt alsmaar erger. Uh, het is zo dat, uh, ja, jullie weten natuurlijk ook dat, uh, dat Gouden Dageraad uh, de fascistische partij zal ik ze maar noemen. Het is niet meer een extreemrechtse partij, maar echt een fascistische partij. Uh, die wint hier aan uh, stemmen, die wint hier aan uh, belang. En uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk tot gevolg dat het discours dat die partij heeft, dat is een heel fascistisch discours, dat dat ingang vindt in de Griekse maatschappij uh, er wordt heel weinig tegen gedaan. Uh, een tweetal weken geleden uh, stelde de partij voor om een soort uh, artsen met grenzen uh, te, op, op te richten. Wat dus betekent dat zij uh, artsen gaan zoeken die de arme Grieken willen helpen... Uh, met uh, geneeskundige onderzoeken en zo meer. En geen buitenlanders. Nee, buitenlanders. Mm. Uh, en dat soort discours, daar wordt door de Griekse overheid, door de Griekse staat, totaal niet op gereageerd. Nee. Dus het krijgt op die manier een soort legitimatie. Mm. En, en je ziet dat dan een beetje doorsijpelen in de, recht, in de rest van de Griekse maatschappij. Mensen vinden het blijkbaar uh, prima dat je zoiets zegt en dat zoiets maar kan. Ja. Uh, dus ja, de, de, de waarden raken echt helemaal zoek eigenlijk. Oké. Okay. Treurig peeld, Bruno Tezago, dankjewel. Heel graag gedaan. En, be gentle. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik zie uh, de hoofden mismoedig geschud worden. Ja, ik hoor wel wat. Oké, okay. <laughs> daar komt hij. De Christmas song, be gentle. Maar er gaat toch weer iets mis. Oké, okay, dan draaien we weer een plaat. Denk ik. En dat was dus de police met spirits in the material world. Het laatste debatje van 2012 in de Tweede Kamer... start even na de klok van twee uur. En er moet er nog gestemd worden over een heleboel amendementen en moties. Dus voor vier uur vannacht is de verwachting... gaan de handen pas voor de laatste keer lucht in. En ja, ook deze keer kunnen we weer zeggen... het was me een jaartje wel in Politiek Den Haag. Ik blik erop terug en uh, vooruit naar het komende jaar... met journaalcollega Dominique van der Heijden... en onze eigen Joost Vullings. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond Goedenavond. Joost, eerst maar even uh, het nieuws van vandaag. Wellicht ook wel een weer een uh, hoogte- of dieptepuntje voor, de, voor dit kabinet. De kwestie rond het uh, billboard van staatssecretaris Wekers. Hij heeft het overleefd, hè? Ja, vrij makkelijk ook wel, hoor. Hij was zo slim om zelf ruiterlijk toe te geven... dat het allemaal anders had gemoeten. En ik moet ook zeggen dat de oppositie was wel kritisch... maar die vlogen er ook niet echt met een gestrekt been in. Uh, dus het was soms uh, eventjes duwen en trekken... Maar uiteindelijk eh, is hij met een schrik vrijgekomen, de staatssecretaris. En waarom denk je dat dat is, Dominique? Was, was er uiteindelijk niet zoveel te halen voor de oppositie? Nou, ik verwijs je door naar Jooster. Want ik heb de hele dag eh, en gisteren en eergisteren opnames gemaakt... voor het politieke jaaroverzicht op tv. Dus je hebt deze even laten lopen? Nou, ik heb het niet op de voet gevolgd. Ik, eh, ik luister aandachtig naar wat Jooster melden heeft. Oké, okay, Nou, dan, dan begin ik eh, voor jou met die andere onvermijdelijke vraag. Wat was het politieke hoogtepunt van het jaar voor jou en waarom? Ja, dat, uh, dat is voor mij volstrekt duidelijk. Dat is het moment dat Geert Wilders uh, het katshuis verliet. En dat was echt ook fysiek een, een, een journalistiek fantastisch moment. Want ik werd gebeld door uh, collega Sebastia Meijer. Die lag er in de bosjes en die <laughs> belde mij en die zei... Dominique, Wilders staat buiten. Ik zei nog, uh, heeft hij uh, zijn sigaretje aan het roken? Nee, hij heeft zijn tas om. En ja, wat, wat tekende dat? Toen was het natuurlijk klaar met het katshuis... Yeah en uh, dat betekende dat alles weer open lag... Uh, dat er verkiezingen zouden komen. Ja, en, en uh, afgezien van de spanning van het moment... maar waar staat die gebeurtenis voor, wat jou betreft? Wat zegt het over dit politieke jaar? Dat alles mogelijk is. Alles was mogelijk, maar volgens mij blijft dat ook zo. Uh, waar je het ene moment denkt... nou ja, goed, Wilders is teruggekomen in het katshuis. hij zit weer aan tafel, hij, hij wil natuurlijk die macht niet kwijtraken... Uh, bleek drie weken later dat hij gewoon uh, het helemaal niet zag zitten. Dat hij, dat hij de bruid eraan gaf. En dat hij dacht: ja, ik laat me niet meeslepen in die bezuinigingsdrift uh, van Brussel. En ik ga gewoon oppositie voeren. Ik ga weer, weer, weer de, de, de protesten, de oppositiebankjes in. En uh, ja, dan maar verkiezingen. Ja, niets is meer zeker in de politiek. Nee. Joost, wat was voor jou uh, hoogte dan wel dieptepunt van dit jaar? Nou, een week later het Vijf Partijen akkoord. Dat was eigenlijk, uh, als je dat bekijkt. Het enige positieve misschien dit jaar dat de Nederlandse politiek zich van de beste kant liet zien. Dat toen de nood hoog was en er een begroting naar, naar Brussel moet, dat ze dat eh, met z'n allen kort na de val van het kabinet met vijf partijen in, in elkaar hebben gedraaid. Ja. en Daarnaast was ook een heel mooi proces. Jan Kees de Jager hobbelde door de Tweede Kamer. Wij met z'n allen erachteraan. En uiteindelijk gingen ze onderhandelen op de fractiekamer van D66. En iedere keer als er iemand uitliep dan, dan kon je meelopen. Dus voor ons heel erg transparant. En het was een enkele eikenhouten deur. En er zaten vrij grote Spleten in. En toen ik eenmaal de gêne had overwonnen, ben ik daar doorheen gaan turen. En dat is toch wel schappig. Want ja, wij staan altijd achter de deur. Maar voor het eerst kon ik gewoon eens een onderhandelingsproces zien. Ik kon het niet horen, maar, <lacht> maar ik heb toch een beetje gezien hoe dat er dan aan toe gaat in zo'n kamer. Ja, en het ja, is wel, wel dramatisch overigens dat geen van die partijen die zich daar zo hebben ingespannen, daar ook maar enigszins voor beloond is bij de verkiezingen? Nee, terwijl het toen toch gold als een uh, bijna heroïsche prestatie. Hè? Ja, maar dat, dat begon toen snel af te bladderen... want de verkiezingscampagne kwamen... en er zaten natuurlijk een aantal impopulaire maatregelen in. En denk aan die reiskostenvergoeding die in keer uh, veel duurder werd voor iedereen. Mm -hmm. uh, ja, dus het begon wel snel af te bladderen. Maar uiteindelijk was het wel een, een, een grote prestatie. Ja, maar goed, alles kan in de politiek... maar heldendom wordt niet altijd op waarde geschat. Twee conclusies alvast... Um, wat mij betreft ging het toch ook heel erg over uh, de start van het, uh, het zittende kabinet. Het, het uh, gedoe rond de inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, de vlam sloeg meteen in de pan bij de VVD. Hoog oplopende emoties. Uh, Dominique, waar, waar kwamen die emoties nou precies vandaan met, met de wijsheid van nu? Nou, ja, de wijsheid eigenlijk van... van van toen al was toch wel duidelijk dat dat plan uh, heel extreem was. Althans, dat vonden wij. wij. Wij hebben dat toen uit te rekenen. En dachten dacht, dit is onvoorstelbaar. Hier gaan mensen, die uh, uh, he, als, je, als je 1000 euro meer gaat verdienen... ga je meteen 110 euro meer premie betalen. Dus het zat, het zat hem in, de, in het plan zelf. Maar ook de verwevenheid met, met zorg. Waar volgens mij mensen best wel gevoelig voor zijn. Van wat betaal je daar nou allemaal al voor? Uh, een onhandig plan en ja. ook heel slecht uh, gecommuniceerd. Ja, en uh, je, je noemt het een extreem plan. Ik kan me herinneren dat jij er in die tijd ook in het journaal uh, zo over praatte. Um, dat, dat is je ook kwalijk genomen. Je hebt, je hebt daar een rol in gespeeld. Hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Nou, het, ja, een rol ingespeeld. Volgens mij uh, hebben wij gewoon verteld wat er gebeurde. Ook wat Aha. er binnen de VVD gebeurde. Dat was, het was meteen heel heftig uh, in de achterban van de VVD. Uh, echt en duizenden reacties op websites. Dus ja, we hebben verslag gedaan daarvan. En dan blijf je ook nog kijken naar wat je... Objectief, wat je in al je mogelijke objectiviteit vindt van het plan. Nou, ik heb daar later wel ook met Diederik Samsom over gesproken. Die, die, die was het daar natuurlijk niet mee eens, want hij vindt het nog steeds een heel goed plan. Mm. Ja, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vond het inmiddels niet meer goed. Dus uh, ja, zo erg zaten we er niet naast, volgens mij. Nee, Joost, hoe keek jij terug op die tijd? Ja, dat was een hele bijzondere tijd. Vooral de, de intensiteit van de, ook de emoties bij de VVD-achterbanden. Er zijn sessies geweest achter gesloten deuren, wat een sessie in zoete meer waar mensen echt in huilen zijn uitgebarsten. Hmm. Dus het, het, het, het, mensen waren er niet alleen tegen, het werd ook echt heel intens beleefd. Het was, mensen waren echt vanuit het diepste van hun ziel tegen dit, tegen dit plan. Het enige wat ik, wat ik met terugwerkende kracht wel bedenk, dat wij als journalistiek, de NOS, maar ook andere media ja, dat wij eh, ook terecht overigens de nadruk legden op de mensen die meer gingen betalen. Want dat kon oplopen tot honderden euro's per maand. Mm -hmm. We zijn wel een beetje vergeten erbij te zeggen dat er ook hele grote groepen, eigenlijk de meerderheid van de Nederlanders, erop vooruit te gaan. Dat hebben we de dagen daarna wel gemeld. Maar in de verhouding had dat misschien in eerste instantie ook wel beter gekund. Ja, niet te min was het ook dan uh, een, een behoorlijk valse start uh, gebleven van het kabinet. Al was het maar vanwege die, die uh, onrust in de eigen achterban van de VVD, um, vanochtend werd bekend dat het consumentenvertrouwen weer verder um, gedaald is. Is dat nou mede een gevolg van uh, dit soort gehannes of is dat in Haags tekort door de bocht? Nou, ik denk dat dat wel klopt. Ja, dat speelt zeker een grote rol. En dat, dat zeggen trouwens Rutte en Samson ook de hele tijd. Los van het Gehannes. hebben ze natuurlijk een heel compleet pakket aan maatregelen neergelegd. En daar zeggen ze iedere keer terecht bij: Dit gaat iedereen pijn doen. Ja, ja. en dat maakt mensen natuurlijk angstig om geld uit te geven. Ja, ja. maar er was natuurlijk ook wel. Dat, dat heb ik ook wel mensen bijvoorbeeld van het MKB horen zeggen. Het was een uitgelezen kans om meteen met dat regeerakkoord. een soort frisse start te maken. Van nou, nu gaan we toch echt problemen oplossen. Mm -hmm. En dat hele onhandige. Uh, gestuntel en gedoe met die zorgpremies. Daardoor dacht iedereen meteen, nou, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er eigenlijk allemaal nu? Nee. Is het echt wel zo goed als ze zeggen? En uh, dat zullen ze natuurlijk nog allemaal moeten gaan bewijzen... dat, dat, het, dat het ook zo is. Nou ja, precies, want um, in Nieuwsuur vanavond uh, is bekendgemaakt... dat uh, door dat uh, gedoe met die zorgpremie... door het aftreden van staatssecretaris Verdaas... inmiddels het vertrouwen in het kabinet ook een uh, forse deuk heeft opgelopen. Niet waar, Joost? Ja zeker, bijvoorbeeld op de vraag het beleid van kabinet Rutte 2 draagt bij aan het oplossen van de crisis. Daar is 27% van de Nederlanders het mee eens. En dan heb je een groep die is het er nog mee eens, nog mee, mee eens. Dat is natuurlijk niet echt heel erg groot als je als kabinet net gestart bent. Het leiderschap van Mark Rutte, 26%, heeft daar vertrouwen in. De rest van Nederland heeft twijfels of heeft er geen vertrouwen in. Mm. En op de stelling ik vind dat er nieuwe verkiezingen moeten komen, zegt 22% van de Nederlanders dat ze nieuw. Verkiezingen willen en we hebben ze net gehad. Bedoel, een heel angstaanjagend cijfer. Maar ja. ik moet er niet aan denken om weer verkiezingen mee te maken. <laughs> en uh, kijk, en op de vraag: het huidige kabinet blijft langer zitten dan het kabinet Rutte 1. Nee. Nou, het kabinet heeft anderhalf jaar gezeten. Daarvan zegt 49 procent ja, ik denk dat ze langer zitten. De rest denkt dus dat ze dan korter zitten. En dat ze 51 procent. Dus ik binnen snel nu en een rekenen. jaar is dat kabinet uh, weg, volgens heel veel Nederlanders. Nou, dan ja. hebben mensen ook weinig vertrouwen in de samenwerking ook tussen Partij van Aar met de VVD. Zien het dus niet als een stabiele. Samenstelling. En is dat terecht, Dominique, dat mensen daar zo weinig vertrouwen in hebben? Waar, waar zouden ze ruzie over kunnen krijgen het komende jaar? Over geld. Ja, <laughs> ja dat, is, dat is gewoon het grote probleem. Kijk, De economie staat er slecht voor, de vooruitzichten zijn slecht... Uh, eigenlijk is, moeten ze voor het komend jaar één ding doen... en dat is vooral niet nog heel veel meer gaan bezuinigen. Dat is niet een politiek... voordat ik de kritieken weer over me heen krijg... dat nee. ik weer politiek aan het bedrijf ben. Maar het is gewoon... Het, het, uh, ze weten zelf ook al... Albe Zelschij heeft dat tegen ons gezegd... Ook, er zijn op dit moment niet zo heel veel dingen knoppen... waar ze nu op korte termijn aan kunnen draaien. Dus laten we nou eens even heel rustig nadenken... over wat ze dan nog voor de rest van de kabinetsperiode... eventueel zouden kunnen doen. En ga vooral ook een aantal dingen die misschien echt heel slecht uitvallen voor de bouw en dat soort dingen... gaan dat wat versoepelen, zodat de mensen weer zin hebben... om een huis te gaan kopen of om iets anders te gaan kopen. Want ja, de winkels gaan gewoon failliet en, en ja. de bouwmarkten, et cetera. Misschien is dat wel helemaal niet zo hard nodig. Misschien hoeven we niet het hele land uit te knijpen... Dat is, niet, dat is inderdaad geen, geen rocket science om, om, uh, om dat te bedenken. Daarvoor kan 2013 wel een soort, soort rustjaar worden. En vooral dat ze heel goed gaan, gaan praten en samenwerken met... Ja, de, de, de polder en, en wie, wie, wie zich daar dan, wie dan, daar dan ook maar verstandige dingen over kan uh, zeggen. Ja. ja, en ik merk nu ook dat, dat voor het eerst bij de VVD... bij die tegenvallende cijfers, eerst van de Nederlandse Bank... en later dus uh, gisteren van de, het Centraal Planbureau... dat dus die, die slokken van 3% is 3%, die hoor je in één keer niet meer. Dus ik, ik merk ook dat bij de VVD... Uh, de, de eerste tekenen van bezuinigingsvermoeidheid ja. beginnen daar op te, op te steken. Dus wie weet dat ze ook niet echt heel erg zullen gaan inzetten op extra bezuinigingen. Dus misschien toch nog een iets andere politieke toon het komende jaar. Hartelijk dank, Dominique van der Heijden en Joost Vullings. Oké. Okay. Ja, en we gaan nog één poging wagen met B Gentle. En deze keer gaat het lukken, hoor. Want uh, we hebben daar een oplossing voor. Stel even, we staan nu vier, uh, drie zangeressen en één zanger. Stel even, jullie zelf voor, snel. Ja, ik ben B Be Gentle natuurlijk. Ja. En hiernaast staat Dalif. Daarnaast staat Amanda... En daarna staat. Sheldra. Oké, okay, en nu gaan de tamme kastanjes echt in het vuur. A echt Christmas wel. song. Be gentle. Merry Christmas to you. Chestnuts frozen on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Jill you Tad Being sung by a choir And folks dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and a mistletoe Help to make the season bright Tiny tots With their eyes all aglow We'll find it hard to sleep tonight They know that Santa's on his way He loads lots of toys and goodies on his sleigh And every mother's child is gonna spy See you, friend, dear. Really know how to fly, and so I'm over you. This simple phrase to kids from one to ninety two, although it's been said many times, many words smile So I'm offering you this simple phrase to kids from one to 92 Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Be Gentle met achtergrondvocals. Christmas Song. En de eerste twee mensen die ons een heel vriendelijk mailtje sturen... die uh, kunnen een cd thuisgestuurd krijgen. Christmas Miracles van Be Gentle. Dank jullie wel. Um, we gaan naar Algerije. Een historische dag was het daar. Het grootste land van Afrika had vandaag de Franse president... François Hollande op bezoek. En die zie je het volgende in het Algerijnse parlement. Pendant 132 jaar... L'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Ja, Hollande zei dus dat de Franse koloniale overheersing van Algerije... vreed en onrechtvaardig was. En dat hij het lijden van het Algerijnse volk... als gevolg van dat koloniale bewind erkende. Hier in de studio spreek ik erover met uh, Harm Botje... oud-correspondent in de Noord-Afrikaanse regio... en met journalist Nicolien Zuidgeest. Welkom allebei. Um, Harm, om met jou te beginnen. Deze woorden van uh, François Hollande. Hoe belangrijk zijn die voor de Algerijnen? Erg belangrijk. Het is... Uh... De eerste keer dat een Franse staatsman van, van, op deze hoogte zijn spijt betuigt voor het koloniale verleden. Dat is nooit eerder gebeurd. Hmm. Op die manier. En uh, ik denk dat ze. Uh, of de Algerijnen. In het algemeen geloven dat hij nog verdere stappen zal nemen. Ik zou het niet weten. Ik denk dat hij in Frankrijk grote problemen gaat krijgen. Want wat voor verdere stappen zou dat kunnen zijn? Nou, hij kan wat dieper ingaan. Hij heeft, heeft onder andere gerefereerd in, uh, in de eerdere toespraak in Algerije uh, aan de, de gebeurtenis in 1945-46. In omgeving van Setief, dat is een grote stad op de hoogvlakte. Waar uh, gedemonstreerd werd vlak na de Tweede Wereldoorlog. door gedemobiliseerde Algerijnen. die in het Franse leger gevochten hadden. Mm -hmm. en die een grote autonomie wilden. En uh, die, uh, dat is zeer bloedig neergeslagen. Mm -hmm. en met uh, enige honderden, misschien 300, 400, 500 doden. Uh, daarnaast zijn er tijdens de de, de oorlog in Algerije zelf. Uh, enorme vreedheden door de Fransen begaan. Ja, martelingen. Martelingen en dergelijke. En uh, uh, Hollande is het hoofd van de Socialistische Partij in Frankrijk. En je moet wel bedenken dat uh, Guy Mollet, die tijdens de Vierde Republiek uh, premier was toen de Algerijnse Oorlog uitbrak, een socialist was. Mm -hmm. En dat uh, François Mitterrand, de latere president, de minister van binnenlandse Zaken was. Algerije was een integraal onderdeel van Frankrijk. En uh, toen dus de martelingen begonnen, moest Mitterrand zijn toestemming daarvoor geven. Heeft hij ook gedaan. Ja. En ik heb Algerije herhaaldelijk gehoord van mensen die Mitterrand rond de genodig misdadig gevonden... Ja. Ja. Hoe is het Algerije eigenlijk uh, na die onafhankelijkheidsoorlog in grote lijnen vergaan? Uh, niet zo vreselijk goed, eerlijk gezegd. In de eerste plaats, het groot probleem wat ze hadden van Metafaan is dat, uh, dat, we zeggen, de hele middenklasse was Frans. Uh -huh. En een aanzienlijk deel van de economie was in Franse handen. Of we zeggen, praktisch de hele economie was in Franse handen. Uh, die Fransen hadden blijkbaar een heel curieus schuldgevoel. Want ze zijn in twee weken weggegaan. Hm. Er woonden 1 miljoen Fransen in Algerije. En uh, dus in twee weken tijd... In was twee het... weken tijd? In echt? twee weken tijd, ja. Hmm. Ik ken mensen nog Algeers, dus die, die huizen bleven leegstaan. Maar ik ken mensen die, uh, aan wie die huizen dus na een jaar waren toegewezen. Uh, helemaal geschokt vertelden dat het brood beschimmeld dan nog op tafel stond. Slaapkamer van één grote chaos. Want men had de kleren uit de kasten gerukt, in koffers gepropt. Dan was het trappen afgegaan naar de richting haven uit. Hmm. Om de eerste boot naar Marseille te nemen. Met andere woorden, de economie stortte totaal in. Totaal in. Hm. En men moest opnieuw beginnen. Daarboven boven was het hele administratie in Franse handen. Dus dan land moest compleet opnieuw geadministreerd worden. Ja, en hoe is dat politiek gegaan? Nou, ze hebben het nu gekozen voor het Joegoslavische model... Uh, dat betekende dat ze een geweldige bureaucratie op poten zetten... om uh, de staatseconomie draaiende te kunnen houden. En, uh, ze hadden olie en gas, dus er was geld genoeg. Maar de betrekkers slecht geïnvesteerd. Mm. En daarnaast uh, kregen de, de, de oud-verzetstrijders allerlei privileges. Ja. Uh, dus de, de, de staat kwam in wezen handen van, van, van ja, de oud-verzetstrijders van het FLN. Ja. En uh, die hebben ze rijk gegraaid. Met veel uh, dienstverlening aan uh, wapenbroeders. Ja, ja. ja. ja. Dus, dus, dus als je als je uh, was, dan kreeg je een huisje, mocht een auto importeren, je zoon kreeg voorrang op school en dergelijke. En dergelijke. Ja. Nicolien Zuidgeest, je hebt de afgelopen jaren veel bericht over uh, wat we de Arabische lente zijn gaan noemen. De omverwerping van de regimes in Libië, Tunesië en Egypte. De buurlanden dus van Algerije. Wat is daarvan in Algerije te merken geweest? Um, in Algerije is daar best veel van te merken geweest. Alleen, er is heel veel wat bij ons uh, de media niet haalt. Uh, activisten hebben het erover dat er 40.000 verschillende protesten hebben plaatsgevonden in Algerije. Volgens politiereporten zijn dat er rond de 10.000 uh, geweest. Mm -hmm. uh, er zijn iets van, ook om en bij meer dan 100, uh, zelfverbrandingen geweest in Algerije... Uit protest allemaal tegen de slechte sociaal-economische situatie. De hoge werkloosheid van 40%. Uh, ontevredenheid over huisvesting. Uh, dus mensen zijn uh, heel ontevreden. Maar ze zijn ook heel bang om überhaupt. Uh, ze willen zeg maar geen herhaling van de donkere. Zeg maar de zwarte jaren. Zeg maar in de jaren 90, uh, 2000. Want de zwarte jaren waren? Dat was zeg maar de periode. Kijk, Algerijnen zeggen zelf van... nou, we, zeiden, we hebben misschien wel zelf de eerste Arabische lente gehad... begin jaren negentig. Mm -hmm. uh, er waren toen ook uh, broodrellen. Er is toen, zijn toen verkiezingen geweest. Die zijn toen geannuleerd door middel van een staatsgreep... Uh, door de militairen. En daarop is het land dus in een spiraal van geweld gestort. Ja. Tussen islamisten, leger... waarbij niet meer duidelijk was wie, wie doden. Um, en ze zeggen nu van, ja, we zijn ook gewoon bang voor dat wat er toen is gebeurd. Er zijn 200.000 mensen gedood. Ongeveer 20.000 zijn er nog steeds verdwenen. Mensen zeggen, ja, dat, dat willen we niet meer. Nee. En ze vertrouwen ook hun eigen politici niet. En de, en de angst voor geweld is dus uh, groter dan... Uh, ja, ik zeg dat verkeerd, maar ik, ik, weet, ik kan even niet op een andere formulering komen. Groter dan de behoefte aan, aan democratie. Heeft dat ook te maken met hoe Algerije geregeerd wordt? Hoe, hoe, hoe functioneel is de democratie daar? Uh, nou, het is functioneel, zeg maar, zolang de internationale politiek het goedkeurt en uh, de olie- en gasdollars, zeg maar, richting in het land instromen en verdeeld worden onder de maffia en onder de, ja, zeg maar, de militaire schaduwregering. Mm -hmm. Dan, zeg maar, in die zin is het dan functioneel. Want zijn... dat zijn de structuren die nog steeds bestaan. Eigenlijk een beetje wat, wat Harm ja, beschreef. Ja, eigenlijk is het al, al zeg maar, sinds de onafhankelijkheid is het een FLN-regering. Uh, maar eigenlijk is het gewoon een militaire schaduwregering... die de touwtjes uh, in handen heeft. En hm. afgelopen jaar, kijk Bouteflika, de president is heel snel geweest... Om te zeggen van goh, we moeten hervormen, er moeten nieuwe politieke partijen bij komen. In reactie op de Arabische lente. In, precies, ja. op, op de buurlanden. Um, wat op een gegeven moment is, is gebeurd, is dat ze bijna. Nou, de FLN heeft uiteindelijk nog bijna meer dan de helft van de zetels in het parlement gewonnen. Mm -hmm. Dus eigenlijk daar, is daar vrij weinig veranderd. En. Ik denk zelfs ook dat je zou kunnen zeggen dat het interessant is dat dit bezoek van Hollande ook nog in een andere context gezien kan worden, namelijk in de relatie tussen Algerije en Libië. Hmm. Namelijk Frankrijk heeft uh, de, uh, de rebellen in Libië heel erg sterk gesteund. Ja, Sarkozy heeft zelfs uh, voortouw genomen in de tijd. Algerije he? ja. heeft de Libische overheid altijd uh, heel hmm. erg sterk gesteund. En er wordt ook gezegd dat Gaddafi had veel sneller kunnen vallen. Uh, op het moment dat ze niet continu waren tegengewerkt door de Algerijnse overheid. Ja, ja. Dus uh, het kan ook een, zeg maar een combinatie nog zijn dat het een mm. soort knieval is naar Algerije naar de oliegasdollars van. Ja. We moeten onze relaties nog herstellen. Ja, ja. Maar... Ja, mag ik daar wat aan toevoegen? De Algerijnen waren onder andere erg bang dat uh, aanhang van Gaddafi met wapens naar Algerije binnen zou trekken. Ja. En uh, dat wilden ze zeker niet. Dus ze hebben Gaddafi niet zozeer gesteund. Omdat ze dol waren op Gaddafi, dat waren ze bepaald niet. Hmm. Uh, maar ze wilden niet hebben dat de rots in Libië zich uh, over Algerije zou uitspreiden. Nee, Maar als het nu dus zo is, wat, wat Nicolien beschrijft... en wat jij eerder al zei, dat eigenlijk die koloniale periode... Uh, uh, nog steeds de verhoudingen in Algerije bepaalt. Hè? Want de ja. vrijheidsstrijders zijn nog steeds aan de macht. Althans, wat daar aan bureaucratische resten uh, van is overgebleven. En het leger. Kan, uh, zou Frankrijk dan... Uh, nog invloed kunnen uitoefenen op dat proces in Algerije? Uh, nee. Sarkozy heeft dat in Libië gedaan, heeft het voortouw nee, genomen? Nee, nee, totaal niet. Ik bedoel, je zou ook zelfs zover kunnen gaan... dat zodra uh, het vermoeden zou bestaan dat Frankrijk zich zou bemoeien... met interne Algerijnse zaken, dat degene die... Uh, nee. Nee. Om, nee, dat zou, dat zou doen, nee. Nicolien, want jij zei, zolang de, de grootmachten uh, uh, Europa en de Verenigde Staten het willen, uh, functioneert het daar. Wat zou, wat zou die rol kunnen zijn van die grootmachten ten opzichte van Algerije? Uh, nou, de grootmachten, Amerika en Groot-Brittannië, die spelen nog steeds een hele belangrijke rol. Uh, Amerika is een belangrijke. Uh, exportland, uh, een heel belangrijke handelspartner van, van Algerije. En je moet ook denk ik niet vergeten dat... Uh, kijk, olie en gas is voor, niet alleen voor de Amerikanen... maar ook voor de Britten heel, mm -hmm. heel belangrijk. Maar daarnaast uh, is zeg maar de samenwerking tussen de Amerikanen en de Britten... en de Algerijnen in de zogenaamde Tweede Oorlog... tegen het terrorisme in de Sahara en de Sahel... Ja. Ook, ook heel belangrijk. Ja. Dus daar zit wel degelijk, daar zit een hele grote belangenverstrengeling. Als je die zou gaan uitpluizen, is misschien een leuke job voor na 21 december. Ja. Uh, <laughs> denk ik dat er heel veel interessante ja. dingen bovenkomen. Dus, je moet er bedenken e dat Frankrijk een, een belang heeft bij Mali hmm. uh, van oudsher. Ik bedoel, Frankrijk vindt Mali behoort om binnen of meer tot de, de invloedssfeer in Noord Mali zijn de islamisten. De, de, de, de touareg Taliban hebben daar de macht over genomen. Ja. En uh, er wordt al een aantal maanden gepraat over het, uh, het hebben van een Afrikaanse leger. Dat, ja. Mali dan, dat Mali dan zou helpen en dergelijke. Ja. En daar zit Frankrijk in. Dus ook het belang van Algerije dat het rustig blijft. Ja goed, dus van uh, het Westen en uh, de Fransen en uh, de Amerikanen hebben de Algerijnen voorlopig. Minder te verwachten, een weinig meer te verwachten dan dit soort woorden van uh, François Hollande. Dankjewel, Harmbotje, Nicolien Zuidgeest. Dit was het oog voor deze avond. Zometeen Casaluna over de ambtenaar 2.0. Morgen, Thijs van den Brink. Goedenacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette. En een laatste glas in steen. Ja, hallo, met Chris Keijnen. Hey Chris, met rond nog even vanuit Boegarach. Ik zit me net te bedenken, het is, het is vlak voor middernacht... en ik heb nog helemaal geen afscheid genomen... Uh, als ik op de klok kijk naar een handvol seconden, dan is het zover. Dan is het 21 december. En ja, ik geloof er helemaal niet in, hoor, dat de wereld straks echt vergaat. Uh, dat ufo's naar buiten komen om ons hier in Boegarach te redden... en jou daar in Hilversum niet. Maar ja, laat ik het dan toch voor de zekerheid alvast maar zeggen... leuk je gekend te hebben. Voor je weet maar nooit. En nog één ding, uh, dat als Boegarach echt de boel overleeft... dan houden we dus 200 Fransen over... Maar ook 250 journalisten. Meer journalisten dus dan echte mensen. We zouden in één klap in de meerderheid zijn. Nou, laat dat een troostende gedachte voor je zijn. Het ga je goed vanuit Boekarest met een dikke knipoog. Vaarwel. De Heilige Radionacht. Morgen nacht Annemiek Schrijven. Met gasten als theoloog Jan Greven. Oudbankier Kilian Wawoe. Verpleeghuisarts Bert Keizer. En antropoloog Teun Voeten. Centrale vraag. Wat is hen dierbaar en heilig? Morgennacht van 2 tot 7, de heilige radionacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.